Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Naar festivals en feesten mag je straks met een negatieve test. Je hoeft dan dus geen vaccinatiebewijs meer te hebben. Dat wordt morgen bekendgemaakt op de coronapersconferentie, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Dat wordt waar we allemaal aan zullen moeten gaan wennen, denk ik. Uh, vanaf uh, 500 man, evenementen vanaf 500 man. Daarvoor gaat gelden dat je je vooraf moet laten testen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. Ik denk dat je iets bij moet voorstellen, zoals een sneltest in het bijzijn van iemand die je dan een armbandje geeft en dan mag je naar binnen. Die je niet aan te raden om je corona-check-app van je mobiel af te gooien trouwens, vanaf volgende week vrijdag, die heb je nog wel nodig waarschijnlijk als je op reis wil. Een man van 36 uit Den Bosch heeft in hoger beroep geen straf gekregen voor het doodsteken van de ex-vriend van zijn vriendin. Vorig jaar bezocht het stel Samen, de ex van de vrouw, die zat hen op te wachten met pistool en een pepperspray. Tijdens een worsteling stak de man de ex neer, die nog altijd het pistool vasthield. De man overleed ter plekke. Het pistool van het slachtoffer bleek later nep te zijn. Zangeres Glennis Grace blijft komende nacht nog vastzitten op het politiebureau in Amsterdam. Samen met haar zoon en een derde verdachte zitten ze sinds zaterdag vast na ruzie in de Jumbo. Grace wordt onder meer verdacht van mishandeling van supermarktpersoneel. En zeg je Leiden, dan zeg je Rembrandt. In de geboortestad van de wereldberoemde schilder... ...konden inwoners de afgelopen dagen een beetje ervaren hoe dat nou is. Het maken van de nachtwacht. Dat blijkt zo makkelijk nog niet. Je hebt maar hele kleine dotjes verf nodig om het te laten zien dat het, dat het licht erop schijnt. En dat ben ik nou proberen na te maken. Ik ben 50 jaar uh, huisschilder geweest... Ik ben sinds een jaar met pensioen en nu heb ik eigenlijk het schilderen ontdekt door het niet dekkend te kunnen schilderen. Dat is een hele andere dimensie dan dat ik vroeger gedaan heb. En dan nog het weer wisselend bewolkt. Hier en daar nog een buitje. Morgen eerst droog en zonnig, later vanuit het westen wat regen en een graad of negen. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. dan moet je hem toch weer eens eventjes gedraaid hebben. Deze van de Bohems.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 They don't wanna be alone. No. You're good as long as you agree with me. That's the key, so smile. Yeah. Gotta keep those ratings up, ratings up, ratings up. Picture-perfect paradise, that's the stuff, that's the stuff. But To get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 Anybody? Yeah. Komt de nieuwe single van Panda aan de uit. De nummer hij Drunk. En dit was You Want To. Gaat trouwens ook uh, met een EP komen. Tusky hoorde je daarvoor. En What's for Dinner? Dat heet het nieuwe singeltje... van deze Tusky. Nou, vorige week draaiden we hem en deze week ook weer. Want Valvee heeft aangekondigd dat ze bezig zijn weer met nieuw materiaal. Time. And there is so much to do But your work is never enough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 Um, want uh, ik, ik geloof dat dat alweer de tweede single is die jullie in korte termijn uh, uit hebben gebracht, toch? Ja, want uh, Midnight in Manhattan was van de EP ja. en nu zijn we eigenlijk uh, singles van het, uh, van het album uh, uitbrengen. Het album komt, uh, ja, ze, geef ik even een primeurtje, die komt uh, 27 mei, uh, zal die uitkomen. 27 mei? Dat hebben we net uh, besloten. <laughs> <laughs> um, en, en de eerste single was inderdaad uh, Calling. En nu, uh, nu in Madison of tweede. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar goed, uh, ja, uh, ja, ik krijg even door, door messenger berichten binnen. Dus ik moet, moest een beetje... Ik werd even afgeleid. <laughs> maar ik ga weer even terug uh, naar, naar jullie uh, verhaal. Uh, want want uh, uh, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk heel mooi samenvallen. Want uh, we horen uh, hoopgevende geluiden uit uh, Den Haag. Dat het uh, zo langzamerhand uh, wel een beetje het einde in zicht is. Ja, ja.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 Maar ik heb ook een beetje het idee dat jullie uh, behoorlijk opgepikt worden. Zag ik nou niet iets voorbij komen van Eurosonic Noorderslag? Ja, zeker. Ja, oh. we, we mochten even komen opdraven bij, uh, bij Noorderslag. Ja? Wat, uh, wat heel leuk was. Maar ja. wel we heel, uh, heel surrealistisch. We stonden daar om, uh, om maandag om uh, half negen ochtends onze sessie op te nemen. Mm -hmm. En die werd dan uh, zaterdagavond uh, uitgezonden. Het uh, yeah, is een beetje anders dan anders natuurlijk. Maar het was heel tof om er uh, te staan. Oké. Okay. Wel meer. Ja. Ja. Dus wat dat er gaat. Maar het was in de wat je zegt. Het is toch. Het was een beetje surrealistisch. Ja. Ja. Ja. Zo ochtends na het ontbijt een optreden doen. Ja, want, uh, ja, een belangrijk optreden ook, dus dat was wel gek. Ja, want het, uh, het, het was natuurlijk nog uh, dat de boel een beetje op uh, slot uh, zit. En ja, dat je ja, dat online ja. uh, moet doen, want dat het is... Uh, ja, dat ja is het toch... zat volledig op slot toen nog, dat was januari. Ja. De sessie staat, uh, staat online uh, via onze socials, uh, Elephant Band, Facebook mm -hmm. en Instagram, kunnen mensen het uh, terugvinden. Dus mm -hmm. uh, heb je toch nog het gevoel omdat je erbij bent.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 ja nee klopt, nee, klopt. dus uh, ja. ja hebben jullie uh, eigenlijk dat wij niet live spelen ja ja ja er zitten dus parallellen eigenlijk in, uh, in uh, dat nummer van jou en uh, van jullie en dat van Melle dus um, nou uh, ja Madison um, uh, dat dat ja waar is het eigenlijk uh, waar, waar kunnen de mensen dat krijgen en vinden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 In februari. En Penthouse is bezig een slotakkoord uh, te geven. Want Benty uh, behoudt op met ja, te bestaan. En dit was uh, de eerste single die ze hebben uitgebracht. Uh, I'm not your bunny honey. En...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 Dit is dus haar nieuwe single en het nummer dat heet Enough. If it's a simple thing, then why I used to thought, will I waste in time? But it's a simple song.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 There's no need to die, there's no need to die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 Just stop pulling me back in My heart beats at your touch But I know yours is not You'd still be sober stop taking shots from you drip in, drip in, drip in. I